Een beetje water, een beetje sop. Dit is de afwasshow. Kwart voor vier hier bij Radio Els 1485 AM en hier is het weekend begonnen hoor. Dus uh, we zijn er een beetje vroeg bij, kwart voor vier, maar dat heeft ook wel een beetje een reden, want uh, we willen die top 100 van 1976 vandaag gewoon verder afmaken. Dus de 69 beste plaat uit het topjaar 1976 krijgen voor je kiezen, dus dat wordt natuurlijk wel genieten. Welkom vrienden van Radio Els 1485, het is vandaag vrijdag 6 januari alweer en als je niet vrij was deze hele week, dan... Uh, heb je in ieder geval een weekend wat er aankomt, want de meeste mensen nog dan 1 uur en een kwartiertje werken en dan is het weekend, hè? Ja. 69 plaatjes staan hier te wachten, dus we gaan denk ik maar een beetje snel beginnen, ja. Nummer 69, jij kent hem denk ik direct al. 8 weken in de top 40 in 1976 en de plaats die het hoogste was, was nummer 7. Hier is Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder en natuurlijk Dr. Bernhardt. Gaat het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 dat is waar, daar hadden we vroeger zelfs nog een jingle van gemaakt, hè? Af, Je luistert toch wel naar de afwasjoe, hè, en dan zij roepen, nee, nee, nee, hè? Ja, je hoorde ze terug op 69 in de top 100 uit 1976 Hier bij Radio Els. Ferry de Hartog. Neem je mee waarschijnlijk richting de kop van een uur of zeven met nummer één. Dus uh, we hebben het flink uh, voor onze kiezer vandaag, hoor. Ja, ja, maar we doen het uiteraard met veel plezier. De 68, Francis Goya, Nostalgia bereikte de vierde plaats als hoogste positie en stond negen weken maar liefst in de top 40. Over de top 100 in en zo hebben we straks natuurlijk ook nog de nieuwe Els platen. Het duurt nog wel even een paar uurtjes, want die van Sean Kessie hebben we nauwelijks nog gehoord. Nummer 68 was dit. Francis Goa met Nostalgia. 14, 8, 5. Radio Els. En dit staat op 67. Natuurlijk Brian Ferry. Elf weken in op 40. Achtste plaats als hoogste notering. Hier is de Price of Love. Find this Meerdere malen vertegenwoordigd, natuurlijk, in de top 100. We komen hem straks nog wel eens een keertje tegen, denk ik. Op 67 met Price of Love. Uh, trouwens, Canemie heeft Code Oranje in het hele land afgegeven voor de vrijdagnacht en voor de zaterdag vanwege ijzel. Er komt ook nog eens een keer sneeuw vanuit het westen. Dus ik zit hier al een beetje te kijken. Nu nog niks te zien, maar dat kan natuurlijk zo veranderen. En op 66 de Manhattan Transfer. Hier is Chanson d'Amour. Men een transfer met Jean Sondamoer bereikten ze de vijfde plaats in de top 40 en ze stonden er 9 weken in de lijst, ze staan hier in de top 100 op nummer 66, wij gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur en dat doen we met het nummer 65 geluid van Chubby Checker met let's, let's Twist Again. Ja. Hij kwam maar liefst op de derde plaats terecht in de top 40 met dit oeroude nummer natuurlijk, hij stond er 8 weken in, tot zometeen na het nieuws en weer. Het Radio Els Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van de Klucht. Het lijkt er niet op dat dit weekend de eerste marathon op natuurijs verreden kan worden. De ijsmeesters van Noordlaren, Veenoord en Haaksbergen hadden daarop gehoopt, maar het ijs is niet dik genoeg. Het voorafgelopen nacht niet zo hard als gehoopt, en morgen treedt op veel plaatsen alweer de dooi in. In navolging van Duitsland wil ook Oostenrijk de grenscontroles voor onbepaalde tijd verlengen. Duitsland had al in december aangekondigd dat het de grenscontroles in het zuiden van het land tot na februari wil verlengen. De EU had toestemming gegeven voor extra bewaking op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk in de deelstaat Beieren tot februari. Het aantal persoonauto's die in 2016 nieuw werden aangeschaft is het laagst in 20 jaar. Dat meldt het CBS vandaag. In 2016 werden 383.000 nieuwe auto's op kenteken gezet... En dat is 15 of ruim 66.000 auto's minder dan een jaar eerder. Daarentegen wisselden nog nooit zoveel occasions van eigenaar. Bijna 2 miljoen gebruikte auto's kregen nieuwe eigenaar. Een stijging van ruim 5 Het weer. Vanmiddag wordt het in het midden van het land niet warmer dan min 2 graden. En in Groningen blijft het 4 graden vriezen. Er steekt een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Aan zee vrij krachtig. En de gevoelstemperatuur ligt daardoor tussen de min 5 en min 10 graden.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 Dit is de Elsplaats van deze week. Keer hoor dat je moord in de hoeduinigheid van als Els Plaat, die heerlijke morning girl. Ja, ik me van meisjes in de ochtend. Je hoorde natuurlijk Sean Kassy die het plaatje werd gemaakt in 1976 was niet echt een hele grote hit, maar het is natuurlijk wel een prachtig plaatje. Welkom vrienden, we gaan maar weer eens even klappen voor Sean Kassy. De kop is in de borden, de kon in waai weg, jij was af. Zo, luisteren vriendjes van Radio Els 1485, allemaal een bijzonder goede vrijdagmiddag. Het is even over de klok van 4 uur, 3 minuten over 4 om precies te zijn. Als de vertraging van de internetstream tenminste niet al te erg is, maar ja, dat is allemaal een beetje technisch. Hè? Als ik dit praat, dan horen jullie dit nog niet, jullie horen het allemaal maar eetje even later. Dat komt allemaal door het digitale gebeuren. We zijn hier met die top 100 bezig. De best verkochte platen uit het jaar 1976. En al die plaatjes hebben jullie natuurlijk het hele jaar kunnen horen op de zaterdagmiddag hier bij Radio Els in de historische top 40. We doen altijd de top 40 van 40 jaar geleden. Dus inderdaad, we gaan de komende zaterdagen ons bezighouden met de top 40 uit 1977. Maar als afsluiter van de top 40 van 1976 zijn we gisteren even begonnen met de top 100 van 1976. Ingewikkeld, wel nee, gewoon blijven luisteren. Dan hoor je het allemaal vanzelf. Nummer 64 bereikte de tweede plaats, net niet nummer 1 stond 11 weken net op 40. Titsenazir en Upside down bij Radio Els. Goedemiddag. Een grote hit voor Tietz in aan het eind van het jaar, want we hoorden hem nog vaker in november en december in de top 40 op zaterdagmiddag. Op 64 Tietz in, ook zonder Getty Kaasman ging het gewoon door hoor. de grote hit, want ze hadden gewoon twee nieuwe andere dames erbij en de hits die volgden vanzelf. 63 Mike Oldfield in Do So Jubileo of zoiets dergelijks. Hij kwam er ook mee in de top 3 op nummer 3, namelijk, en hij stond 7 weken in de lijst. ...man die al de instrumenten die je hoort zelf bespeelde. Tenminste, ik denk dat dat met dit nummer ook zo het geval was. En jubileo van Michael Field op 63. Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. De was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het hamer. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond: schuur opruimen. Vijf gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. Eén gulden. Boodschappen doen.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 een beetje Gerrit de achtig plaatje, hè? Bob Bauer. Hij zingt zelf ook niet, hij er dreunt gewoon iets op. En op de achtergrond hoor je Patricia Pai, die dan wel aan het zingen is. Voor niets, hij had er een grote hit mee, want hij bereikte de derde positie in de top 40. Acht weken lang stond hij genoteerd. Hier in de top 100 op nummer 62. En op 61, ja, ja, ja, ja. Heerlijk hè, die disco-varianten die we allemaal hadden in 1976. Het bereikte de vierde plaats in de top 40. Acht weken stond hij in de lijst vertegenwoordigd. tegenwoordig. De hier is de discoduct van Rick Dees en his cast of Idiots. We Moving my feet to the disco beach. Je zo je zometeen nog de weg op, als het straks een beetje gaat sneeuwen, ijzelen, nog maar een kijken in godsnaam een beetje uit. Ik hoop wel dat je je winterbanden inmiddels onder je auto hebt, hè. dat scheelt ook al een heel stuk. In de top 100 is het tijd geworden voor de overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 70 en 60. Op 69 vonden we Bonnie Sinclair en Ron Brandstede met Dr. Bennett. Nostalgie van Francis Goya op 68. En op 67 was het Brian Ferry, de eerste keer dat je moorde met The Price of Love. Johnson de Moe van de Manhattan transfer op 66 en op 65 was het Shubi, Shaker, Let's Het was de laatste voor het nieuws en weer van 4 uur. We begonnen dit uur met Upside Down van Tietzim op 64, op 63 was het Mike Oldfield. met In... Jubilio of zoiets dergelijks. Het is allemaal voor niets van Bob Bauer. Hij staat op 62 en je hoorde zojuist Rick Dees en is cast of idiots met de Disco Duck Part 1. Ja, je moet er niet aan denken om dit plaatje nog 10 minuten lang te horen. Dan word je volgens mij helemaal gek. Maar het is wel leuk om natuurlijk weer terug te horen. En op 60 vinden we een zeer oude bekende entertainer uit Amerika, Al Martino. Met Volare. Hij bereikte maar liefst de derde positie in de top 40 en stond negen weken in de lijst. Sometimes the world is a valley of heartakes and cheers. And in the harsh and bust, all the sun shinapes. But you and I have our love, always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows. Geen idee hoe oud het dit nummer is, volgens mij ergens uit de jaren 20 of zo. Het is natuurlijk wereldberoemd hè, ja, ja, ja. op 60 met Blaren, Ja, Nou, we gaan maar weer eens even terug naar de muziek van de echte muziek dan van 40 jaar terug. Heerlijke, lekkere disco muziek is hier van Jimmy James en de Vagabonds. uit go there where the music takes me. 9 was de bereikbare positie en ze stonden 10 weken in de lijst. internet en 24 uur per dag 7 dagen per week op AM dit is radio Els 285 Taking you nowhere. Hey, you Come, brother, baby 58 in de top 100. David Bowie natuurlijk met Golden Years. We mochten hem vorig jaar 9 keer draaien in de top 40. 9 weken lang dus. En de hoogste positie was nummer 6. Radio Elfs 1485 AM. In het noorden van het land ook tegenwoordig op de 1485 AM. En in het oosten van het land natuurlijk op de 1593 kilohertz. Luister je via M, Luister, laat eens een berichtje achter in het gastenboek op www.radioels.nl. En dit staat op 57, Neil Diamond is hier. The Beautiful Noise, 11 weken net op 40 en nummer 4 als hoogste positie. What a beautiful noise, coming up.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 like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 It's coming into my room And it's begging for me Just to give it all to Radio Els, Ferry Den Hartog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 -mucho. Wat dat betekent zou, wist ik al. Gauw. Ik vroeg haar naam, zei waar kom je vandaan? En ik vroeg, komt je vader je halen? <middels> Grijpt mijn kans bij de volgende dans En wij kusten daarna op een bankje Doorbraak voor Danny Christian, hè? een van zijn eerste plaatjes in het Nederlands. Dat hoor je nog duidelijk met het Duitse accent. Bessa hij bereikte de achtste plaats in de top 40. Hij stond er elf weken lang in en hij staat hier in de top 100 natuurlijk op nummer 56. En nummer 55, even een verhaaltje, want dat is namelijk al dat is de eerste nummer 1 hit die we tegengekomen. Dan zou je zeggen, moet hij daar niet veel hoger staan? Ja, dat stond hij ook, maar dan in 1975. Het was een plaatje wat over de jaarwisseling heen werd gedeeld. Hè? Stond totaal 13 weken in de lijst. Het was de grote doorbraak natuurlijk voor Pussycat. Op 55 is hier Mississippi. Goedemiddag, je luistert naar de top 100 uit 1976. De toch is voorlopig nog wel eventjes bij je, denk ik zo. is lekker Dit echt heerlijke top 40 muziek. De Classics op 54 met Sunshine Baby. Ze bereikte net de top 10. Want ze, oh, de 10 plaats was de hoogste notering voor deze groep. En ze stond ook nog eens een keer de 10 weken in de lijst. Ja, ik mag er echt van genieten altijd van deze muziek van deze jongens. En op 53, Good old oh Diana Ross met de team from Mulhogany. 4 plaats was de hoogste haalbare. En ze stond 10 weken in de lijst. En ze staat in de top 100 op nummer... 53, 10 overal 5 bij Radio Elste Afwas Show, de top 100. Radio Els op middengolf 1485 kHz. Ze zijn natuurlijk al kent de Bellamy Brothers met Let's Your Love Flow aan het begin van 1976 een behoorlijke hit hoor. Ze kwamen ermee op nummer 6 in de top 40 en ze stonden 9 weken lang genoteerd. Wat mij betreft hadden ze gewoon een top 3 positie op zijn minst verdiend natuurlijk. Zometeen weer een overzicht. Maar is nog even nummer 51. Die bereikte de derde plaats en stonden 8 weken in de top 40. Het zou ook een van de laatste grote hits worden voor de Rubets. Hier is You're the Reason Why. The you say.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 Zo, en in die top 100 in de is het weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 61 en 50. We zijn precies op de helft. Op 60 Almartino met Volare. I go where the music takes me. Van Jimmy James en zijn Vaga. Bons op 59. David Bowie met Golden Years vinden we op 58. En op 57 was het Neil Diamond met Beautiful Noise. Bessamucho, de eerste hit voor Danny Christian staat op 56 en Pussycat met Mississippi, de eerste nummer 1 hit die we tegenkomen staat op 55. 54 horen we de classics met Sunshine Baby en Diana Ross met Team from Moheggenie staat op 53. De Bellamy Brothers, prachtplaatje. Let Your Love Flow uit het begin van 1976 staat op 52. En zojuist hoorde je de Rubettes met You're The Reason Why. Het zal een van hun laatste grote hits worden. En op 50, die kwamen we al eerder tegen, de Brotherhood of Men. Negen weken in de top 40. De vijfde plaats was de hoogste positie. En hier staan ze op nummer 50 met My Sweet Rosalie. MUZIEK yep, special day I was sitting on the park bench by the lake I heard a cry and very much to my surprise someone kissed me made me open up my eyes I turned around to solve this mystery and who'd you think was sitting next to me my sweet Rosalie Though she always plays around She never brings me down My sweet Rosie Sweet Rosalie She is always full of fun I'm the only one Oh my Rosie My sweet Rosie We started home It was almost time for tea It's been a good day oh, It's fun together. Fun together. Cause we're such a perfect pair. And when I want her, when I, want her. I know she's always there. She is everything a guy could ever need. I love her, oh, I love her, yes, indeed. My sweet Rosalie, though she always plays around, she never brings me down. Het was wel een topjaar voor de Brotherhood of Men, ze hebben heel wat hits gehad in 1976, we komen ze nu al voor de tweede keer tegen de top 40 en ze moeten er nog een keer instaan, dat weet ik haast wel zeker. Op nummer 50, My Sweet, Rosalie en op 49, ja de derde keer al dat we deze dame gaan horen. Tina Charles, I Love to Love, ze bereikte de tweede plaats in de top 40 en ze stond er 9 weken in en ze staat hier op nummer 49 in de top 100 van 1976. 7 voor 5 geworden, dat betekent dat we opgaan naar het nieuws en weer van 5 uur hier bij Radio Els 1485. We hoorde Tina Charles, I love to love op 49. En de laatste vocale voor het nieuws wordt Smokey. I meet you at midnight stond 10 weken in het op 40. En de vijfde plaats was het hoog haalbare. Het is een heerlijk plaatje. Tot zometeen naar het nieuws en weer van 5 uur. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. Laughing. The sound of laughter as the music plays.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 Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekalorie's Afwasshow.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 En dat is 15 of ruim 66.000 auto's minder dan een jaar eerder. Daarentegen wisselden nog nooit zoveel occasions van eigenaar. Bijna 2 miljoen gebruikte auto's kregen nieuwe eigenaar. Een stijging van ruim 5 Het weer. Vanavond krijgen we te maken met een dooiaanval. Een storing met zachte lucht probeert de winterkou uit ons land te verdrijven. In de westelijke kustprovincies begint het halverwege de avond te sneeuwen. Er kan 2 tot 5 centimeter sneeuw vallen. Het verkeer moet rekening houden met gladheid.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 De Elsplaats van deze week. En dat was de laatste keer dat je moorde als zijnde de Elsplaat voor deze week. Zo'n kist de 1976 met Morning Girl, dat zoet geluid. Ik mag het wel hoor. Normaal niet altijd natuurlijk, maar die Amerikaanse zoete muziek uit de jaren 70. Ik vind het prachtig, allemaal. De koekjes in de borden, de kom in de karat. weg, jij was af. Nou en dat eh, gewoonlijk als je een beetje zingt, dat gaan we heel lang doen vandaag, want we zijn nu pas aan nummer 47 zo meteen toe. En ik wil die lijst eigenlijk, als het een beetje mee zit, vandaag wel helemaal afwerken tot nummer 1. Dus dat zal betekenen dat we denk ik tegen loopt of zoiets. Hè? Dus het is voor mij een hele lange zit. Ik ben ook benieuwd waar Els zit, want ik heb nog geen rum of melk gezien. We zitten hier helemaal op een droogje, dus eh, we zullen wel zien hoe het allemaal loopt. Als je mij opeens niet meer hoort, dan weet je dus dat ik onderuit ben. We waren het vorige uur teruggekomen bij nummer 46 van die geweldige 200 met allerbeste muziek uit 1976. En uh, nog zo'n voorbeeldje wat altijd een klassieker is gebleven: nummer 47. Hij bereikte de tweede positie in de top 40 en stond maar liefst 16 weken lang in die lijst. Hier is John Miles en Music.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 This one.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 van het werk naar huis toe of moet je anderszins op de weg op, pas straks een beetje op, hè, want het wordt straks glad door ijzel en sneeuw en noem maar op. En de KNMI die geeft code oranje af voor vrijdagnacht en zaterdag vanwege ijzel en sneeuw. Dat is allemaal omdat er een dooi aanval op uh, de koude golf komt, uh, die komt er vanuit het westen, zo ons land binnen. Nou ja, we zullen het wel afwachten wat het allemaal wordt. 47 John Miles and Music en we krijgen op 46... Alweer een nummer 1 hit. Ze stond 9 weken in de top 40. Het was de allereerste hit voor Anita Meijer en samen met Hans Vermeulen de Alternative Way. I could only see En ze was natuurlijk de komende jaren daar niet meer weg te denken van het Hitfront. Hè? Anita Meijer, ja, heerlijk plaat. 45, dan gaan we weer eens even terug naar de Soul Disco. Ja, ja, ja, dat is altijd wel lekker natuurlijk, uit de jaren 70. The Real Thing, vier, plaats 4 was de hoogste notering voor deze groep. Ze stonden 9 weken in de lijst. En het heet natuurlijk allemaal You To Me Are Everything. Je luistert naar ferry de nog in de Hava Show tot een uur of acht waarschijnlijk zelfs wel.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 If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything the sweetest song.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 La star du haut de ta vague descend vers nous, tu nous verras mieux On vient te chanter la balade La balade des gens heureux te chanter la balade La balade des gens heureux Roi de la drague et de la rigolade Rouleur flambeur petit vieux, on vient chanter la la De lijfuitvoering van La Ballade de Jean Zereux. ja, ja, ja, met een heel kinderkoor erbij natuurlijk van Gerard Lenormand. Hij staat in de tof 100 op 44. Hij stond tien weken in de top 40 en hij bereikte de tweede plaats. Dus net geen nummer 1. Het is natuurlijk toch wel een beetje jammer. En hier is mijn grote vriend hoor uit die jaren. Ja ja ja. Jack Josh, oftewel Jack Teneis, hij staat op 43 met Blue Brown Eyed Lady. Hij bereikte de zesde plaats in de top 40. En hij stond op maar liefst 11 weken in. Welkom. Goedenavond bij Radio Els 1485. Crush the tears from your eyes, Maria. Please on cry. Oh 42 van de top 1976 was ook een, een nummer 1-hit hoor. De Jungle Rock van Henk Mizel. Was zo'n snelle hit. Hè. Ook weer een beetje relatief snel uit de top 40 voor een nummer 1-hit. Want hij stond slechts 9 weken in de lijst. Best wel aardig natuurlijk, maar voor een nummer 1-hit staan er meestal wel wat langer in. En op nummer 41, ja ja, daar zijn ze weer. De Bay City Rollers. Ze bereikten de derde plaats in de top 40 en stonden er 10 weken in op 41 met Saturday Night. Op een vrijdagmee. Ja, moet gewoon weer uh. Ach, er is nog Els nog met uh, met uh, chocolademelk en met uh, rum. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. De City zit hier op 41. En het is ook alweer tijd geworden voor een overzicht, ik ben hier een beetje in de war, maar goed, Maak het uit, het is vrijdagavond, ik zit hier al uh, even kijken, nou dat gaat straks al richting de 2 uur toe natuurlijk, en we moeten nog 40 plaatjes, dus eigenlijk krijgen we nog een complete top 40, hè. eerst maar even een overzicht wat we gedraaid hebben tussen 51 en 40, op 50 was het de Brotherhood of Man, met my sweet Rosalie, I love to love van Tini Sals op 49, en op 48 Smokey, I meet you at midnight. John Miles, wat een geweldig nummer met music staat hij op 47 en op 46 was het Anita Meijer en Hans Vermeulen met de Alternative Way. You To Me Are Everything van The Real Thing op 45 en op 44 was het Gerard Lenormand met La Ballade, de Jean Zerreux, de lijfuitvoering. Blue Brown Eyed Lady van Jack Jersey op 43 en Hank Michel met de Jungle Rock, een nummer 1 hit. Staat op 42 en zojuist hoorde je de Beastie rollers met Saturday Night op 41. En op 40, eigenlijk, eigenlijk vind ik dat dit de mooiste plaat is uit 1976. Gewoon omdat ik er helemaal geweldig vind. Ik het Ferrari sowieso al en zeker dit nummer, Monza. De hoogste positie was nummer 5. Ze stonden er 10 weken in en ze staan hier in de top 100 op 40. Hier is Ferrari en Monza. Ja, ja, ja, ja. was so little and she was so kind Een leuk verhaaltje. In 1976, terwijl deze plaat een hit was, uh, zat ik bij mijn moeder te zeuren: ik wil de hond. Nee, ze moeder, daar beginnen we niet aan. Dit en dat. Nou, toen ben ik na mijn werk uh, gewoon naar het dierasiel geweest in Rotterdam. Je kon er gewoon binnenlopen en toen heb ik Tom meegenomen. Ja, niet de Tom die we later dus hadden, maar. Uh, die is daarnaar vernoemd trouwens, maar Tommy was een, vuil, uh, een vuilnisbakkerasje, een klein zwart hondje. En die heb ik gewoon meegenomen in de bus naar huis. En later uh, was mijn moeder het nog het gekste mee. Zijn natuurlijk wel leuke verhaaltjes. Ferrari van Monza op 40 in de uh, top 100 van 1976. Ja, ja, ja. We gaan hier lekker door hoor. 39. Ja. De hoogste positie was slechts nummer 8. En eigenlijk, deze plaat verdient gewoon een nummer 1 notering. Maar dat is het niet geworden, helaas. Brian Ferry en Roxy Music hier bij Radio Ls 1485. Den Hortop is waarschijnlijk wel tot 8 uur bij je. 39, zoals gezegd, hier is Love is the Drug. per dag, zeven dagen per week. En de beat. De vijfde plaats was het hoogst haalbare voor Maxim Nightingale met Right Back Where We Started From, ze stond wel 10 weken lang in de top 40. Wel een bijzondere prestatie, ze staat hier in de top 100 op nummer 38. Het is bijna tien over half zes, we gaan naar Vicky Leandros toe. Ja, met, we gaan even een beetje een dansje maken, de tango de moer. Ze bereikte maar liefst de derde e plaats, ze stond 10 weken lang in de top 40. En ze staat in de top 100 op nummer 37. van de laatste nummer 1 is natuurlijk uit het jaar 1976. Abba, money, money, money. Er stonden er 12 weken in in de top 40 en ze staan hier in de top 100 van 1976 op nummer 36. Kwart voor zes. Ik hoop dat je nog een beetje veilig thuis bent en dat je niet meer de deur uit hoeft, want het schijnt een beetje bar en boos te worden. Ik zie het hier nog niks, maar ja, het is ook helemaal donker. Ik zal zo meteen eens even. Uh, buiten gaan kijken van of er al iets uh, zichtbaar is van sneeuw of ijzel. of dat soort dingen. Wij gaan hier even lekker door met disco-muziek, want disco dat sloeg de klok natuurlijk in 1976 en dat gaat het ook wel doen in 1977 hoor. Daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Op 35 Ritzy Family, de beste disco in town. Ze stonden negen weken in de lijst en kwamen op nummer 2. Daar kwamen ze natuurlijk al eerder tegen de jongens van Slik met uh, Requiem, maar dit is Forever and Ever. Staat op 34 in de top 100, 10 weken in de lijst en ze kwamen zelfs tot de top 2 positie, net niet nummer 1. En op 33 een plaat, dat vind ik prachtig, want die stoonde gewoon het grote Queen met Bohemian Rhapsody van de troon af hè, destijds. We hebben het hier over André van Duin met Willempie begin 1976. Stootte die Queen dus van de plaats af en werd die zelf nummer 1. Het stond er 9 weken in. Hier is Willempie. Muziek. Een hele toestand, want ik was niet al te vlug. En toen ik eindelijk daar was, kreeg mijn vader plotstik. Hij dacht eerst aan een ongeluk, maar een ongeluk was ik. L -l -l hoor je over? Het land van stad tot stad weet ieder wie ik ben. Hoewel ik zelf van al die mensen bijna niemand ken, maar als ze mij zien lopen in de straat of op een plein, dan roepen ze: "Hey wel een beetje, wat zou dat nou toch zijn? Wel een beetje, je over... Niet door iedereen werd destijds dit nummer van André van Duin natuurlijk in dank afgenomen. Met name de mensen met. Uh... Kinderen en dergelijke die een beetje geestelijk uh, zwak waren, natuurlijk. Hè? Maar ja, goed, uh, later werd het wel ge gewoon geaccepteerd. En het volk uh, die deed het niet zoveel toe, want ze maakten hem gewoon nummer 1. André van de en Willemkie op 33. no price on your head, Ooh, no, don't do it, no, no, don't do the crime if you can't do the time. Don't do it. Ja, we moeten hem helaas een beetje afbreken, want we gaan richting het nieuws en weer van 6 uur. En ik wil je nog even een overzicht geven tussen de nummers 40 en 30. Op 40: Ferry, Rari met Monza, Love is Druk van Brian Ferry staat op 39. En Maxim Nightingale, Right Back Where We Started, op 38, 37. Vicky Leandros, Tango de Moon, Money, Money, Money van Abba op 36. En de Ritzi Family met de Best Disco in Town staat op 35. Slik forever and ever op 34. Willempie van André van Duin op 33. En zojuist hoor je bij Retta's team van Sammy Davis Jr. op 32. En we gaan afsluiten dit uur op met nummer 31, Sailor met een glass of champagne. Zometeen dan de nieuwe Elsplaat. Ik zou zeggen, tot zometeen naar het nieuws. En weer van 6 uur.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 Dit is de Elsplaats van deze week. wereld maar Radio Els 1485. Een bijzondere nieuwe Els van Misschien ken je hem niet, misschien ken je hem wel, maar hij is natuurlijk prachtig. Hij komt uit 1971. Het heet allemaal Tel de Wild, dat zal je niet verwonderen. En dit is afkomstig van de formatie Glover Lief. En daar ga je van alles over horen morgen in de Hans Bank Show. Even over de klok van 1 uur. De klok is in de borden. The kom in de karas, in die bij weg. Jij was af. Over 6 geworden hier bij Radio L's 1485 Vrienden, welkom luisteraars van de ABBA Show met de top 11976 die we vandaag aan het doen zijn. We gaan al ruim het derde uur gaan we nu in hoor. Even over 6, het zal waarschijnlijk tegen achter worden, want ik zie, het, we hebben nog 30 nummers te gaan, dus dat is ongeveer 2 uur, dus dan hebben we toch aardig aangekoorst. Ja, ja, en nu komen de echte grote hits. Die komen nu hoor. Ja. Veel nummer 1 hits, veel nummer 2 hits en veel nummer 3 hits. En vaak meer als 10 weken vertegenwoordigd in de top 40 van 1976. En een feest der herkenning, ook deze natuurlijk. De hoogste positie was nummer 3. Was een beetje teleurstellend voor Joyce Baker, die is vaak nummer 1 hits gewend. Maar ze stonden wel 10 weken in de lijst en in de top 100 staan ze op nummer 30. De Joyce Baker selection en het heet natuurlijk allemaal Wild Bird. Welkom bij Radio Els 1485. Den Hartog neem je mee tot waarschijnlijk de klok van hun... Uur of acht. Een rustig avondspits, maar dat had je ook niet anders verwacht, denk ik. 50 kilometer oh, uh, file leed in Nederland verdeeld over 6. De filosofie valt wel mee. En hoef je niet de weg op vanavond en vannacht, doen we het dan ook niet. Want er is weer alarm code Oranje in het hele land vanwege ijzel en sneeuw. Joyce Baker Selection staat dus op nummer 30 met Wildbird in de top 100. Dit is Radio Els, 1485 AM. Radio Els, Ferry Den Hartog. En hier zijn Jimmy James en de Vagabonds, maar weer eens. Nou is de tijd, derde, derde plaats in de top 40, 10 weken genoteerd. Zij staan in de top 100 op 29. See the light Looking back to see the future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 Ja, nu is het uitgekomen dat we de boel eens flink gaan rechtzetten wat de top onder betreft hoor. Want je krijgt nu echt de allergrootste hits uit 1976 volgeschoteld. Pussycat kwamen we al eerder tegen natuurlijk. Dit was ook een hele grote. bereikte de vierde plaats in de top 40. Tien weken lang genoteerd. Hier is Pussycat en Georgie. Georgie. Your love reminds me of a song. When it's new year. And it's refrain, you remember Georgie, but when the song's been often played Another song that has been made Makes you forget what you liked the other day Georgie There was a time you played our love Remember I'm not a record see me standing there Dorothy Dorothy Even een blik werpen wat we allemaal gaan krijgen. Dit uur Elton John bijvoorbeeld. The Four Seasons, Full House, Marianne Rosenberg, Brotherhood of Men. Vets Domino. <laughs> ja, Het zit er allemaal tussen. Zule Klerk zie ik ook nog staan. Het zijn bijna allemaal nummer 1, 2 of nummer 3 hits. Dit was uh, Pussycat natuurlijk op 28. En Georgie. Bij jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. more than ever i can say Dus er is natuurlijk Sandra en Andres, maar Sandra die ging eh, solo, hè, verder als Sandra Remer natuurlijk. Dus Rosie werd erbij gehad, het werd Rosie en Andres en ze hadden hele grote hits in de jaren 70. Dit was lof, het kwam op de derde plaats terecht in de top 40 en stond maar liefst 11 weken in de top 40 en staat hier in de top 100 op 27. En op 26 weer eens een keer de nummer 1 hit. Tien weken in de lijst, Julian Clark is hier en This Melody... melody Comme ça le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux les chants d'ici défense qu'ils peuvent pour les troupeaux. les gens Moi, Why? Golf Bruist, het hele weekend met Radio Els. I'm yeah. Even gewoon naar de middelgolfradio, even luisteren hoor. Wat klikt dit heerlijk, hè? Ja, ja, ja, ja. Frankie Valley in de Four Seasons op nummer 25 met December 1963. Oh, wat een uit, ik weet het ook heel goed. Hij bereikte de derde plaats ermee. Hij stond 10 weken in de top 40. En wat een herinnering, heeft over er dan bovenuit 1976. Wat mij persoonlijk betreft, daar gaan we verder hier niet over uitweiden. uitweiden natuurlijk. 24 Elton John en Kiki Die. Don't go breaking my heart. Ze werden. Het stond 10 weken in de lijst en ze bereikten de tweede plaats en staan hier op nummer 24 in de top 100 over het jaar 1976. Het is overigens ook van geworden hier bij Radio Ls 1485. In het westen te ontvangen op de 1485. In het noorden van het land ook op de 1485. En in het oosten van het land op de 1593 kHz. En de zaterdags komen daar de frequenties van Radio Emmeloord en Waalwijk Radio bij tijdens de top 40. En dat zijn de frequenties 747 en ook alweer die 1485. Dat betekent bijna landelijke dekking. Ontvang je ons via de Middelgolf? Laat eens een berichtje achter in het gastenboek. www.radioels.nl. Jorgen Fullhouse met Standing on the Inside Stond 10 weken in de top 40 en ze bereikte de tweede plaats in de top 40. En uh, we kennen natuurlijk allemaal inmiddels wel Frank Kramer. Die was lid hoor van Fullhouse. En daarna was hij... Hij is daarvoor natuurlijk ex-voetballer geweest. En hij was ook nog quizmaster. En hij schijnt ook nog iets met drugs te maken te hebben gehad. Ja, volgens zover het waar is het natuurlijk zelf hij het. 22, de inzending van het Eurovisie Songfestival voor Duitsland. Marianne Rosenberg Ik bin wie Stond 10 weken in de top 40 en bereikte de tweede plaats. Heerlijk, bij Radio ELS 1485, de top 100 van 1976. Ik ben wie doe.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 Top 100 over het jaar 1976 is het weer tijd geworden voor een overzicht hier bij Radio Els. Wat we gedraaid hebben tussen de nummers 31 en 20, jawel. Joyce Baker op 30 met Wild Wildbird. Nou is de trein van Jimmy James en de Vagabonds op 29 en op 28 horen we Pussycat met Georgie. My Love van Roosje en Andres vinden we terug op 27 en Julian Clark met This Melody op 26. Frankie Valley in the Four Seasons, December 1963, oh wat een nacht was dat, op 25. En op 24 Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. Standing on the inside met Van Full House staat op 23 en op 22 hoorden we Marianne Rosenberg met If Win We Do. En zojuist de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1976, de Brotherhood of Men uit Engeland met Save Your Kisses For Me staat in de top 100 op 21, de plaats stond 10 weken lang in de lijst en bereikte de nummer 1 positie. En dan gaan we dus met die top 20 beginnen. Ja, daar hebben we in ieder geval lekker de tijd voor. Op 20, een uh, good old heads domino. Hij stond 10 weken in de lijst, bereikte de tweede plaats in de top 40. Hier is a Blueberry Hill. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. But all of those Love sweet melody But all of the vibes you made what holds Drop a sphere and right down here. It's happening on Radio Else. Lekker mee te hoor, op met Brian Ferry natuurlijk. Wat een heerlijke muziek is dit. 1976, Let's Stick Together. Hij bereikte dus slechts de vijfde plaats mee, want ik had hem veel hoger ingeschat. Maar wel 14 weken lang maar liefst vertegenwoordigd in de top 40. Ik kan me nog herinneren dat hij heel langzaam naar beneden ging... en af en toe zelfs dan gewoon weer een beetje terugkwam. Hij staat hier in de top 100, daarom ook op nummer 19. En op nummer 18, daar zijn ze weer de Pussycat natuurlijk uit Limburg. Smile dit keer, 12 weken in de top 40 en de top 2 positie in de top 40. Hier op nummer 18, Pussycat en Smile. Ook uit Moosweg kwamen we Pussycat dus drie keer tegen in deze top 100 en dit stond als hoogste in de top 100, Op nummer 18, Smile van Pussycat natuurlijk. Nog eens wat gaan we verklappen. Wat we het volgende uur krijgen. Het slotuur. Donna Summer, Chicago, Bonnie M., Ferrari. Ja, ja, Jesse Green, Queen, Sunderland's Brothers and Quiver, Abba, Pieter Fremden, de Manhattans, Beezit en Oh, oh, oh, oh. Het zijn echte tophits van 1976 waar we nu in zijn beland. En dat geldt ook voor nummer 17. Wat een hit heeft hij gehad. De eerste positie ook bereikt in de top 40. Elf weken genoteerd. Hier is Rocky. Ik weet nog toen ik 18 was, kwam zij hier.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 Alleen maar liefde geven Ik zeg dan, kop op meisje, vertrouw op mij Al het moeilijk gaat, Als jij me maar een beetje helpt Kunnen wij het samen aan Ze zegt dan, papi ik was toch nog nooit alleen Ach, ach, ach, om 7 voor 7, het trieste verhaal van Don Mercedes met Rocky. Maar het werd wel gewaardeerd door het publiek Getuigen De nummer 1 notering natuurlijk, 11 weken in de lijst. En staat hier in de top 100 op nummer 17. En de laatste vokale voor het nieuws en weer van 7 uur, dat uh, wordt nummer 16 uiteraard. Stond 12 weken in de top 40. Vierde plaats was de hoog mogelijke notering voor Wild Cherry en Play That Funky Music. Tot zometeen naar 7 nu. Een heel fijn rust is lekker uit. Een heel Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekenoeris show.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 Dit is de Afwasshow. <totstuk> Dit is de Elsplaats van deze week. <totstuk> Als je het plaatje niet kent, maar hij is werkelijk prachtig hoor. De nieuwe Elsplaat voor de hele komende week. Cloverleaf en Tell the World uit 1971. Dat is al een vrij oud nummer natuurlijk. Welkom terug bij Radio Els. De is in de borden, de karast. wie jij was af. Welkom terug vrienden bij Radio Els 1485, de afwasshow. We zitten inmiddels al bijna 3 uur en 20 minuten hier op de studio stoel. We krijgen echt wel een beetje een auto reed natuurlijk, zoals dat we. We hebben nog een, uh, denk een uur te gaan voor je. De beste platen van 1976, de beste 15 verkochte de singles destijds. Dus dat wordt gewoon genieten bij de allemaal nummer 1, 2 of 3 hits. Nou, meer nummer 1 is hoor. Bijna allemaal nummer 1-hits zijn het geweest. Het vorige uur waren we gekomen tot nummer 16 met Wild Sherry. Playde van Music, stond 12 weken in de top 40 en bereikte de vierde positie. En deze die kwam als hoogste notering op nummer 2 terecht. Ja, een heerlijk plaatje in het kader van "U Kom Je Halen. 11 weken top 40 voor Johnny Wakelin met In staat hij hier in de top 100 op nummer 15. Goedenavond, Ferri de Noorto nog een uurtje bij je vanavond. There was a battle there In Zaire, in Zaire 100,000 people there In Zaire, in Zaire All those people gathered there In Zaire, in Zaire To see the rumble in the jungle there In Zaire There came a man called Elijah. In Zaire With him came a superstar In Zion. Radio Els, Verri Den Hartog. En donation vinden we op 14. Could it be magic? Elf weken tot 40. Spirit Ooit de tweede plaats in de top 40 met Could It Be Magic? Dumme Summers staat op nummer 14. 11 weken lang in de top 40. Raduels 1485. Het is alweer 10 over 7 geweest. We gaan richting de nummer 1. Dit staat op 13. Chicago, if you leave me now. 16 weken top 40. En ook al een ex nummer 1 hit. Golf Bruist het hele weekend met Radio Els. 1785 AM. She's crazy, like. Wat een discoknaller. De ena grootste wat on ondergetekende betreft in het jaar 1976. Want de eerste grote nummer disco heeft, Die moeten we nog krijgen. Daddy Cool Boni M bereikte ooit de derde plaats. Het is zelfs geen nummer 1 niet geweest. En toch, ja zo zie je dit nummer natuurlijk wel. Ze stonden wel maar liefst 14 weken lang in de top 40. Dat is meer dan drie maanden. Ze staan ermee op nummer 12. En op nummer 11. Ik weet nog die zaterdagmiddag dat ze op nummer 1 terechtkwamen. Ik ging echt helemaal uit mijn dag, Ja, echt ongelooflijk vind ik dit. De Hollandse Ferrari Ferrari met sweet love, de ex-nummer 1 hit. stond na liefst 12 weken lang in de top 40 en staat in de top 100, net niet in de top 10, maar op nummer 11. I can't forget the love I had. Yes, it's true. I am so sad. She's so sweet, so tender and so kind my world, my everything, and I know that it's a sin, that a face is always on my mind. Now I'm walking through the rain, and I'm only feeling pain, I have lost her and there's nothing He was a queen. Jammer, hij is alweer afgelopen. Mijn haze staat om hem nog een keer te draaien, maar ja, daar komen we maar niet uit met de tijd natuurlijk. We gaan zo meteen beginnen aan de top 10 van het jaar 1976, maar niet voordat we een overzicht hebben gegeven wat er allemaal is gebeurd vanaf nummers 20 tot en met 11. Op 20, vest Domino, Blueberry Hill, Let's Stick Together, de grote hit van Brian Ferry vinden we op 19 en Pussycat met Smile staat op 18. Don Mercedes met Rocky op 17 en op 16 was het Wild Cherry met Play That Funky Music White Boy. In Zahir van Johnny We gingen even het oerwoud in op nummer 15. En op nummer 14 was het Donna Summer met Could It Be Magic. If You Leave Me Now, de grote hit van Chicago in 1976 staat terug op 13. En Boni de Daddy Cool, de disco-hit van het jaar. Behalve niet voor mij hoor, er komt er nog eentje zo meteen. Die vinden we hier terug op nummer 12. En zojuist hoorde je geweldig, allemachtig, prachtig. Ferrari, Sweet Love, stond 12 weken in de top 40. En... ...bereikte de nummer 1 positie. We gaan beginnen aan de top 10. En dit staat op 10. Jesse Green, nice and slow. 12 weken ook in de top 40. En hij stond ook ooit op nummer 1. Goedenavond, je luistert naar Radio Ls 1485. nog een klein beetje top 100 ideeën. op nummer 10 en op nummer 9, ja, is wel een bijzondere plaat hoor. Staat elk jaar nummer 1 in een andere grote hitlijst. Uh, het plaatje staat toch niet op nummer 1, omdat het een uh, overlapping is van 75 naar 76. Dus er stonden er totaal 24 weken in, maar niet alleen in 76, ook een heel groot stuk in 75. Uiteraard de nummer 1 positie. Hier is Queen op 9 en Bohemian Rhapsody.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 Little high, little low Anywhere the, the wind, wind blows Doesn't really matter to me To me Mama Just killed a man Put a gun against his head I triggered. Now he's dead, Mama. Life had just begun. Will you do the bandango? Thunderbolts and lightning Very, very frightening me Galileo! Galileo! Galileo! Galileo! Magnifico. Oh, oh, oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Spare him his life From this monstrosity. Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go <laughs> Mamma mia, mamma mia, let me go. The devil has a devil put aside for me, for me. Helemaal voor je gedraaid, Bohemian Rhapsody, 24 weken top 40, een stuk in 75 en een stuk in 76, uiteraard op nummer 1 gestaan, heel erg lang, maar wel van de troon gestoten destijds door André van Duyn met Willem en dat vind ik dan toch ook wel weer grappig. Ze staan terug, uh, ze staan in de top 100, op nummer 9 je hoorde natuurlijk Queen, en op nummer 8, 12 weken in de lijst, op nummer 1 geweest, die zijn de Southern Brothers en Quiver en het geweldige Arms of Mary.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 Even kort aan een weerbericht. Tegen het middernacht bereikt een zone met winterse neerslag het westen van het land. Er valt sneeuw, ijzel en ijsregen. In de loop van de nacht en morgen breidt de winterse neerslag zich uit over de rest van het land en er is een grote kans op gladde wegen. De temperatuur ligt eerst overal enkele graden onder het vriespunt. Zaterdagmiddag gaat het vanuit het westen langzaamaan licht door je en wordt het droog. Dus morgen een beetje heel erg voorzichtig zijn op de weg, want het kan wel eens spek en spek glad zijn. Sutherland Brothers en Quiver, Arms of Mary. Staat op nummer 8 in de top 100. En dit staat op 7. Vrouwen kwamen ze natuurlijk al veel eerder tegen. Abba, hè? die mag niet ontbreken in de top 10 van 1976. 12 weken genoteerd. De eerste plaats was ook voor hun weggelegd met Fernando. Hier is Abba. Can you hear the drums, Like Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. So afraid, Fernando We were young and full of life And none of us prepared to die And I'm not ashamed to say The roar of guns and cannons Almost made me cry 85 kHz. Pieter Frampton vinden we terug op nummer 6 in de top 100 over 1976. Show me the way, de lijfuitvoering, 13 weken lang in de lijst en uiteraard op nummer 1 terechtgekomen. Het schiet lekker op, we hebben hierna nog maar 5 platen te gaan van de 100 bestverkochte singles uit 1976. nummer werd eerst niet zo opgepikt hoor, door de radiostations, het heeft ook heel lang in de tippenraden rondgezworven in 1976 en kwam toen heel bescheiden binnen, ergens in de lage regionen van de top 40, maar uiteindelijk toch na een lange tocht door die top 40 heen op nummer 1 terechtgekomen destijds in 1976. 13 weken lang in de top 40, Pieter Fremden, show me the way. en op 5, oh ja, die heeft ook zo rondgezworven in die top 40, de Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Ze bereikten ooit ook de eerste plaats en stonden twaalf weken lang in de top 40. Dit moet de zwaarste dag van mijn leven. Ik haalde u hier vandaag voor een beetje slecht nieuws. Ik kan je niet meer zien, omdat mijn obligaties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 Just like this Let's just kiss And say goodbye I had to meet you Here today There's just so many things To say Please don't stop me Till I'm through This is something I hate to do. Kwart voor vier hoor je hier bij Radio 1485 het beste uit de top 100 van 1976. Voor mij in ieder geval een feest der herkenning, omdat ik natuurlijk die top 40 doe op zaterdagmiddag. En dan hoor je al die platen weer terug die je wekenlang hebt aangekondigd. En dat is natuurlijk wel leuk. De manettens Kiss Say Bay staat op 5 in de top 100. En dit staat op 4, de grote doorbraak voor BZN. Ja, ze waren natuurlijk al wel bekend, maar niet op het hele grote hitgebeuren. gebeuren. Mon Amour werd uitgebracht ter gelegenheid van de 10e verjaardag van BZN. Ze bereikten de eerste plaats en stonden 14 weken lang in de hitparade. Natuurlijk de eerste keer dat Annie Schilder bij de gelederen onder de gelederen was van BZN. Hier is Mon Amour op nummer 4. She did. Dat wel, ze probeert. Sinds nummer 11 uit deze top 100 zijn het allemaal nummer 1 hits geweest. <laughs> Ongelooflijk. BZN, Monnemoer, 14 weken top 40 en natuurlijk ook een ex-nummer 1 hit. Ze staan hier op 4. En wat zou dan de top 3 worden? Nou, Op 3, het was een nummer 1 hit in het begin van 1976. De plaat was ooit eerder al een keer uitgebracht, maar toen totaal geflopt. Dat was ergens uh, in 1971 of zo. Maar in 1976 werd het gewoon een, een grote hit. We hebben het natuurlijk over Nazareth en Love Heard staat in de top 100 op 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. grote hit van Nazareth, Love Hurts, staat in de top 100 over 1976 op nummer 3. Je luistert naar Radio Hels 1485, we zijn met de top 100 bezig, gisteren begonnen en vandaag maken we het gewoon helemaal af. Het is, uh, even kijken, 9 minuten voor de klok van 8 uur geworden, dus we moeten wel even een beetje opschieten hoor voor het nieuws en weer van 8 uur anders redden we dat natuurlijk niet. Nummer 2. Dat is dus mijn disco hit van 1976. Tavares, hoe kan het ook anders? Heaven Was Be Missing An Angel kwam ook op nummer 1 terecht en stond 15 weken lang in de top 40 en in de top 100 dus op nummer 2. Het was Tavares nummer 2, maar eerst even een overzichtje voordat we de nummer 1 gaan draaien voor je. Op 10 was het Jesse Green, Nice and Slow, Bohemian Rhapsody van Queen staat op 9, Sutherland Brothers Quiver, Arms of Mary staat op 8 genoteerd en op 7 vonden we Abba met Fernando. Pieter Fremten met Show Midway. De Way, The Live uitvoering staat op 6 en op 5 vonden we de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Mon Amour van BZN was op 4 en de top 3 werd aangevoerd door Nazareth met Love Hurts en zojuist hoorde je Heaven was Leaf Missing. En Angel van Tavares staat dus op nummer 2. 20 weken, maar liefst in de top 40. Uiteraard op nummer 1 gestaan. Heel lang, heel erg lang. Ja, hoe kan het ook anders? Ze komen uit Zweden. Abba met de Dancing Queen. Zeg, wat mij betreft, graag bedankt voor het luisteren. En, uh, misschien spreken we elkaar morgen wel weer in de uh, volle zaterdag bij Radio Els 1485. Hoi. Hey, sing along, hip! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1